Dit is Ew te jong met het NOS-journaal. Dementerende worden thuis door familie geregeld onder dwang verzorgd. Of ze krijgen stiekem medicatie toegediend. Ook worden ze soms vastgebonden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Volgens de onderzoekers staan familieleden van dementerende vaak met de rug tegen de muur als ze dit soort maatregelen nemen. Omdat ze gevaarlijke situaties willen voorkomen. Ze zouden vaak ook niet weten hoe ze iemand op een andere manier kunnen verzorgen. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Die vindt dat corporatiebestuurders op grove wijze hebben gefaald. PvdA, CDA, D66 en GroenLinks zijn daarom voor een onafhankelijke woonautoriteit als toezichthouder. GroenLinks en ChristenUnie zijn ook voor het plan om huurders meer macht te geven. VVD en D66 benadrukken dat corporaties terug moeten naar hun kerntaken. En de PVV wil dat het hele bestel grondig wordt herzien. Strijders van IS hebben in de Noord-Iraakse stad Mosul zeker 600 gevangenen ter dood gebracht. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zaten die in een gevangenis die op 10 juni werd veroverd door IS. Sietische gevangenen, Koerden en Jezidis werden apart genomen en met vrachtwagens naar de woestijn gebracht waar ze werden doodgeschoten. IS heeft vaker massa-executies uitgevoerd in Irak en Syrië. Staatssecretaris Mansveld zegt dat de NS bereid is om plaatsen in treinen te reserveren voor mensen die slechter been zijn. Ze gaat de andere vervoerders op het spoor vragen of ze dat ook kunnen doen. Ook zal ze de vervoerders vragen om te kijken naar de positie van zwangere vrouwen. Mansveld hoopt wel dat de vervoerders niet met allerlei verschillende logo's gaan werken. Het weer, wolkenvelden met soms motregen, maar vanuit het zuidwesten opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 10 graden. Morgen droog en afwisselend zon en wolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden. Zaterdag nog iets warmer en de dag daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een vrij drukke spits geworden met landelijk 280 kilometer file. Files van 6 kilometer en langer staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 8 kilometer. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Bevenwijk 14. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor Knoppet Velsen 7 kilometer. Dat komt er een ongeluk. Op de ring van Amsterdam tussen Duivendrecht en Knopet de Nieuwe Meer 6 kilometer richting Den Haag. Verder op de ring van Amsterdam de A10 Oost richting Amersfoort voor knooppunt Watergraasmeer 9 kilometer file na een ongeluk. A13 Rotterdam richting Den Haag tussen Kleipolderplein en Delft 9 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Klaverpolder 6. A27 van Almere naar Utrecht voor knooppunt Lunetten 8. A27 van Utrecht naar Gorkum voor Noorderloos 7. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Soesterberg en Knoopendrijnsweert 7 kilometer. En de N221 Amersfoort richting Baren is dicht tussen Beeldhoven en Hilversum. En dat komt er een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de avond. Ik weet niet hoe het Ik mijn Ik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 cars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 Fall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 Gooi jij je haar dan swingen, je geeft zo lekker dat het te gaan faar Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo maar Ik voel me sexy als ik dans. Gooi jij je haar dan swingen, je geeft zo lekker dat het te gaan faar Als ik dans. Het ritme van saal. FM.